Honderden mensen die carnaval hebben gevierd in de Duitse plaats Langbroich... net over de grens bij Brunsen, moeten twee weken in quarantaine. Het gaat om zo'n 300 mensen. Eergisteren werd bekend dat een man uit het dorp besmet is met het coronavirus. En de Nederlandse toeristen die in quarantaine zitten in een hotel... op het Spaanse eiland Tenerife moeten daar nog tot 10 maart blijven. Of ze daarna allemaal weg mogen, is nog niet bekend.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 In de gevangenis van Vught is korte tijd brand geweest in een cel op de psychiatrische afdeling. Personeel heeft de brand geblust. Vermoedelijk heeft de bewoner van de cel het vuur aangestoken. Als gevolg van die brand werd de beveiliging kortstondig opgeschroefd. In het complex zitten ook vluggevaarlijke criminelen en verdachten. Een van hen is Ridouan Taghi. Het weer, regen of natte sneeuw. In de Limburgse heuvels blijft die sneeuw mogelijk liggen. Vanavond vanuit het westen opklaringen. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht loopt uiteen tussen de 0 en 4 graden. Morgen is het eerst droog, is er ook wat zon. Maar later is er weer regen en mogelijk ook natte sneeuw. En dan wordt het maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeerslijf. Dit is de Jan van de ANWB. Er staan nog altijd dagelijkse files in Noord-Holland. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch ben je 20 minuten langer onderweg. Het draait daar langzaam tussen Breukelen en Utrecht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het druk tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Er staat 7 kilometer file, de vertraging is bijna 20 minuten. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je een kwartier op onthoud voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen is de vertraging 10 minuten... Dat is tussen Bad Dorp en de afrit AMC. Op de N305 van Almere naar Dronten is het nog druk voor de afrit Nijkerk door de nasleep van een ongeluk. Je hebt daar nu nog 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.